4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse staat Texas gaat de procedure aanpassen waarop de doodstraf wordt voltrokken. De ter dood veroordeelden zullen vanaf nu maar met één drug worden ingespoten. omdat justitie in Texas door de voorraden drugs heen is. Tot nu toe werd de doodstraf in Texas voltrokken met drie injecties met verschillende dodelijke drugs. Vorig jaar al raakte Texas door de voorraad heen van een andere dodelijke drug. omdat de producent van de drugs om ethische redenen stopte met het produceren ervan. Texas is de staat in Amerika waar de meeste executies voltrokken worden. Sinds de herinvoering van de doodstraf in 1982 zijn er ruim 480 veroordeelden geëxecuteerd. Om de zorgkosten te beperken kunnen zonder problemen zeker 15 ziekenhuizen worden gesloten. Dat zei de bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ in het NSVRV-programma Altijd wat. Hij zei dat er geen wachtlijsten ontstaan als er bijvoorbeeld een ziekenhuis in Amsterdam wordt gesloten. De bestuursvoorzitter van het AMC in Amsterdam is daar misschien wel mee eens... maar vraagt zich af waarom zorgverzekeraars dan nog wel... met alle ziekenhuizen contracten afsluiten. Entertainmentbedrijf Disney beschuldigt Noord-Korea... van het schenden van de auteursrechten. Afgelopen weekend werd bekend dat er bij een concert ter ere van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un Disney-figuren waren te zien. Enkele dansers waren verkleed als Mickey Mouse en Winnie the Pooh, terwijl op de achtergrond beelden te zien waren van Disney-films als Sneeuwwitje en Bellen en het Beest. De Walt Disney Company zegt dat er geen toestemming was verleend voor de vertoning. En ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat Noord-Korea moet voldoen aan de internationale verplichtingen en zich moet houden aan eigendomsrechten. Het ministerie erkent dat het er weinig verder aan kan doen... aangezien Washington en Pyongyang een diplomatieke, geen diplomatieke relaties onderhouden. Dan het weer, vooral de kustprovincies buien. Ook overdag flinke buien en weinig zon. Het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Tot zes uur is dit Omroep WNL met een experimenteel programma. Masterclass met Erik Hensel. Goedemorgen, u luistert naar de Masterclass op Radio 1. Um, vandaag een experimenteel programma van WNL, uh, de Masterclass... en met niemand minder dan regisseur Eddie Terstal. Eddie, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, we hebben een uh, jonge, ambitieuze student uitgenodigd... om uh, samen met mij jou het hemd van het lijf te vragen... Ja. Okay. Um, het is redelijk vroeg, iets na vier. Ben jij een beetje een ochtendmens of ben je een, een avondmens? Of, uh... Ik ben een slecht slaper, sowieso. Dus het kwam wel, wel goed uit. Ja? ja? Want het is wel geestig. Want wij, uh, dat is misschien wel leuk voor de luisteraars om even te, te horen. We hebben jou net bij je thuis opgehaald. Mm -hmm. Maar je hebt geen rijbewijs, hè? Nee. Dat nee waarom... ik heb geen rijbewijs. Ja, ik, ik. Nou, ik zei net, veel regisseurs hebben dat niet. Omdat je gewoon beroepsmatig je altijd opgehaald weggebracht. En is dat dan... zo? Ja, nou, hoewel ik ben wel uh, lang belichter geweest. Dan had ik het wel nodig. Hè? Dat heeft me best wel veel werk gekost. Het feit dat ik dat niet had, dan kon de bus niet rijden en zo. Echt? De lichtbus, ja. <laughs> dat je echt de enige belichter was die niet... Uh... Ja. Maar ja. jij zei net dat heel veel regisseurs geen rijbewijs hebben. Ja, dus is dat waar. een regisseursdingetje? Dat denk ik. Misschien zijn het allemaal mensen die heel erg met hun gedachten afdwalen, dus een gevaar op de weg zouden zijn. Misschien is het wel goed. Denk ik. Dankjewel, leuk dat je te gast wil zijn. Uh, daarnaast Ruben Versteeg, wij gaan je samen interviewen, de uh, masterclass. Geef je wel eens masterclasses? Uh, ja. En we gaan die dan meestal over het film maken? Over zo. Ja. ja, altijd over film? Ja. Uh, dat... Nee, maar um, nou, we hebben ook een, ik heb ook een soort bedrijfje voor uh, masterclasses en allerlei, f, uh, noem je dat, uh, takken van kunst. Er zijn altijd dan twee uh, beroemde uh, mensen uit dat vak, uit, uh, songwriting of schrijven. En die geven dan een weekendles. Het heet de Flits Academy. Oké, okay, en, en wat voor lessen dan? Alleen in films? of in? Uh... Nee, maar bijvoorbeeld ook in, uh, binnenkort krijgen we Manon Uphof en Thomas Rozenboom. Die gaan uh, de studenten leren hoe ze een boek moeten schrijven. Okay. Het, voor zover dat kan in een weekend. Maar er zijn altijd twee docenten die van elkaar leren en ook ter plekke. Dat is ook weer mm -hmm. het concept, dat is ook leuk. En soms geef ik zelf één keer per jaar geef ik zelf ook les, soms scenario's, soms, uh, soms regie. En dan met, uh, met uh, collega's die ook uh, ervaren zijn erin en zo. Dat is wel leuk, want dan leer je natuurlijk elke week weer iets bij. Ja, het is elke maand, maar uh, het is ook, je leert gewoon van je collega's. Hè? Dat is het toch ook. Je hebt altijd allemaal wel verschillende manieren hoe je iets doet. En soms ben je heel verbaasd hoe bijvoorbeeld Martin Koolhoven of Jos Stelling, hoe die... Uh, He, met een script bezig zijn, voordien scène uitwerken. Soms is er verbazingwekkend veel overeenkomsten. En soms denk je: doe jij dat zo? Hé, klopt dat? Ja, dat je toch echt. Zo leer je van elkaar, dat is wel leuk hoor. Ruben, jij ja, ook? Goedemorgen. Goedemorgen. Het is uh, redelijk vroeg en het is je verjaardag vandaag, worden we net. Uh... Ja, dat, uh, dat klopt. Hoe oud ben je geworden? 24 jaar. 24 jaar van harte. Ben nu jarig of je was jarig? Je bent er net niet meer. Ik ben nu net jarig. 11 oh. juli is mijn geboortedag. Nou, gefeliciteerd. Kijk, wel. dat is helemaal mooi. En dan zit je met de Held Editor Stal in de studio. Ja, geweldig. Uh, Ruben, jij, jij studeert uh, filmwetenschappen. Ja, in, in uh, Utrecht aan de Universiteit Utrecht. En welk jaar doe je dat? Ik uh, ben met een beetje mazzel net afgestudeerd. Oké, okay. als mijn scriptie uh, wordt uh, toegelaten. En dan ga je de grote wijde filmwereld in. Dat is de bedoeling. Kijken of ze me willen hebben. Nou, dat is mooi. Uh, je ziet naast uh, Eddie Terstal, uh, wat, wat is jouw beeld bij Eddie? Zeg maar? Wat heb jij als idee van, nou, als ik denk aan regisseur Eddie Terstal, vanuit je filmwetenschappen oogpunt, wat zie je dan voor je zeg maar, als, hoe zou je Eddie omschrijven? Ik ben vooral uh, erg bekend met Simon, wie niet, lijkt mij. Dat is een fantastische film. En uh, Fox Populi, en daaruit kan ik toch wel enigszins halen een beetje geëngageerde, uh, filmmaker die uh, toch wel duidelijke mening heeft over uh, de maatschappij. En uh, daar zijn visie uh, ja, toch wel tentoonstrijdt En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Maar ook gewoon het hele creatieve proces op zich. Dus uh, daar zou ik zeker naar gaan vragen. Jij bent een, uh, je bent een jonge, jonge filmmaker. Eddie, jij bent ook ooit een jonge filmmaker geweest. Uh, we hadden het net in de auto over dat er een raar moment is tussen... Uh, ik ben nog een beginner... En op een gegeven moment geef ik nu inderdaad, zoals je hier zit, de masterclass. Wanneer ja. was voor jou dat moment dat je dacht van... nu kan ik het, ik snap mijn vak? Of is dat er nog niet gekomen? Nou, yes, dat, steeds meer krijg je dat. Kijk, inderdaad, in het begin dan ben je dan een lichtassistent op de set... en dan kijk je naar een regisseur en dan denk je... hé, hey, die heeft ervaring. En dan hebben ze meestal een baard. <laughs> dan, Jij ook nu uh, even. Beide mannen hebben de baard voor de ja. staat. En, uh, en op een gegeven moment kom je... Dan moet je in je vak op het moment dat je films gaat maken, zo vaak problemen oplossen. Je hebt alles wel eens een keer ben je wel eens een keer tegengekomen. En eh, op een gegeven moment heb je zelf ervaring, besef je dat. Ik kan steeds sneller problemen oplossen of ik kom steeds makkelijker tot iets. En dan denk je, hé, dat is ervaring. En op een gegeven moment dan besef je dat opeens. Was er een moment, een specifiek moment, dat bijvoorbeeld een moment dat je dacht: van nou, dit is wel een moment, nu realiseer ik me, ik ben gewoon een ervaren regisseur. Nou, het was meer op een gegeven moment dat mensen allemaal dingen aan je gingen vragen... en je daar antwoord op kon geven. Van, zo doe je dat. Dat, dat was, was redelijk bizar. Nou goed, ik heb natuurlijk wel tien films gemaakt zo... maar op een gegeven moment, na een paar films... dan, dan, nou, dan merk je wel dat je uh, dingen wat sneller oplost... en dat, je, dat het allemaal wat minder moeite kost. Dat is het. Was dat iets wat je je hele leven wilde doen, films maken? Nee. Nee, ik wilde natuurlijk zoals iedereen gewoon in het Nederlandse aftal spelen. Echt waar, ik was, was dit, je zo'n jongetje-jongetje eigenlijk? Ja, ik was wel heel van het buiten spelen en uh, niet heel erg mijn huiswerk doen. Echt, was, maar je, je bent net opgegroeid in de Jordaan. Ja. En toen op een gegeven moment, waar is die liefde ontstaan voor de film? Nou, mijn, um, mijn moeder die ging op een gegeven moment met een uh, Duitse hippie, zeg ik altijd maar. Dat is ook ongeveer zo. En die... Um, en die was niet eens zo gek veel. Uh, die was maar. Ik was acht en hij was toen. negentien, zo'n beetje. Mijn moeder. Uh, was ouder dan hij. En dat was echt. Ja, die was heel erg bezig met popmuziek en met film en dingen. En die leerde me best veel dingen. En of die Duitser was. ging het uh, aanvankelijk heel erg over de Duitse film. <laughs> dus, uh, Ja, Vastbinder. Uh, je. Uh, Volker Schleundorf en dat soort dingen. Ze dus ging veel naar Duitse. Films. Dus werd er vrij jong werd die interesse gewekt in... Uh, dat je mooie dingen kon, uh, kon doen met film. Dat je, ver, dat je belangrijke verhalen kon vertellen. Maar je hebt wel eens gezegd, als ik me goed herinner... dat het eigenlijk gaat om het verhaal vertellen in de film. Ja. Dat het filmmaken je eigenlijk dat daar niet je echte daadwerkelijke passie ligt. Heb ik dat juist? Nee, ik ben niet, je hebt natuurlijk een heleboel regisseurs... die helemaal echt zo'n filmbuff zijn... die ook alle genres kennen... die gewoon er heel erg mee bezig zijn altijd. Bijvoorbeeld Martin Koolhoven, een goede vriend van mij... die, is altijd, uh, ja, die heeft thuis gewoon hele muren met, uh, met dvd's... En die kan ook precies oplepelen van wie waar je speelde en waarom en hoe dat toen was op de set. En bij mij ja, moet je eerder zijn als je wil weten wat de opstelling van Cameroen was in de WK van 1990 of zo. Weet je. Jij bent een groot voetbalfan hè? Ik ben voetbalfan ja, want voetbal is ook een sublimering van het leven. Hè. Dat is echt, het, alle dramatiek zit daarin. Want we hebben jouw, jouw Twitter natuurlijk even gecheckt mm -hmm. en dat ging echt heel veel over voetbal. Ja, dat, ja. Dat moet ik bekennen. Ja, ik ga het gaat heel vaak over voetbal bij mij. Waar komt die fascinatie voor dat voetbal vandaan dan? Um, nou ja, God, bij ons iedereen voetballen voor de deur, weet je? Die Jordaan was echt een voetbal. Uh, zeg maar, dat was uh, net als volendam, zeg maar. Ja. En um, daar groeien je bij op. Dat, in die cultuur groeien je op. Ja. En, en even heel iets anders. Uh, je studie. Want je hebt geen filmacademie gedaan. Ik heb geen filmacademie gedaan. Nee, ik was op een gegeven moment. Uh, ik kwam van school af, van het uh, En toen, had, um, toen kon ik bij een reclamebureau gaan werken. Mijn moeder die kende namelijk iemand die, die werkte toen bij de, bij de postbank. En die zat er in de raad van bestuur en die zei van nou, heeft Eddie al een, een baan? En nee, zei mijn moeder. Al de moeder had hem namelijk, dat was heel grappig... Die toen hij student was, toen mijn moeder had een kruidenierszaak in Jordaan. Ja. Was, hij was een arme student. En mijn moeder die gaf hem wel eens wat boodschappen gratis en zo. In het studentenhuis werd dat dan. Uh. En diezelfde studenten, die was dus uh, op het moment dat ik van school kwam, zat hij in de Raad van Bestuur van de postbank en die belde Oud of the Bloom mijn moeder op van ha, jouw zoon die is het nu toch wel van leeftijd dat hij van school komt, heeft hij een baan. En nou nee, zei mijn moeder. En um, nou, dan weet ik wel iets. Kon ik bij een reclamebureau werken. Waar zij de belangrijkste klant waren. Dus hij ja. zat in de melk te brokkelen daar. En daar kon ik een soort betaalde stage doen. En, en daar werd, dat was toen het reclamebureau van die tijd. Weet je nog hoe die heette? Uh, ja, dat heette Prins Meijers Stamenkovic van Walbeek. Oh, dus goedemorgen. Dat was altijd dat soort uh, ingewikkelde namen. Ja. Dan en een nou, extra factuur. Ja, dat was voor de naam. Dat was toen wel de, de, het reclamebureau. Ja. En daar uh, werden dus de commercials gemaakt, waar uh, bedacht die de prijzen wonnen in die tijd. Dus ik liep daar rond, koffie brengen voor die mensen en zo. Maar ondertussen kreeg ik dan ook les over hoe dat dan ging. Weet je. Ik, bedoel, ik mocht uh, overal meekijken. Maar het was niet mijn ding. Ik merkte heel erg dat, dat in de reclame ging het wel heel erg over... wie deed met wie en waarom en welke auto van de zaak reed die en die... en waarom was dat niet terecht, et cetera, et cetera. En... en ja, en wat er hip was en wie welke riem droeg. Maar je was even, ja. want jij, jij, we hebben je opgehaald. Je, mm -hmm. je bent het hele leven woon je in de Jordaan. Ja. Uh, daar hebben je ook opgehaald net. Ja. Um, was dat dan niet zo dat, dat jouw vriendjes dachten van... Jezus, dat, dat was natuurlijk wel iets commercieels. Iets, iets, iets reclamebureau, nou, ik kan ik me, me voorstellen. Ik ben in de Jordaan opgegroeid, maar ik ben in Amsterdam Zuid op school geweest. Middelbare school in Amsterdam Zuid. En dat was eigenlijk een heel andere soort subcultuur. Daar heten de kinderen niet zoals in de Jordaan Remco of Marco of Marcel, maar daar heten ze dan uh, David of. of, of uh, nou, Roderick niet, want dat is dan meer in, in, in de gooi. Maar weet je, daar heten ze uh, Guido en weet ik wat allemaal. Maar goed, en daar was iedereen's vader, was uh, directeur van het concertgebouw. En alle moeders waren dronken chansonnières, Ze woonden allemaal in een, in een souterrain met hobbelpaarden. En uh, luisterde naar Herman van Veen. Herman van Veen. En uh, dat is een heel andere wereld. Ja. Dus, dus in die wereld was dat niet echt heel gek. Maar, um, nou, maar ik kwam dan op een gegeven moment bij het reclamebureau. En um, dat was niet echt mijn wereld. Maar ik ging wel mee als de commercials die daar bedacht werden. Als die werden uitgevoerd en op de set. Was het, um, ja, het was een heel andere wereld. Daar werkte men echt. Daar was niet de hele tijd een lunch in een brasserie. Maar dan was men met lampen aan het sjouwen. En daar had ik dan veel, veel meer feeling mee opeens. Ik wilde gewoon echt weer handen uit de mouwen. stropdas, af, want ja, toen stropdassen. En, uh, ik zie jou ook totaal niet met stropdassen. Ja, dat, je dat was toen in op het, hè, dat, je, dat je allemaal dat uh, je allemaal <laughs> de, uh, Maar het was niet mijn wereld, laat het zo zeggen. En uh, toen ben ik uh, stage gaan lopen als lichtassistent. Dus ik heb toen heel veel commercials als uh, lichtassistent meegelopen. En daar krijg je dus... Um, ja, inzicht hoe het op de set gaat. Het zijn weliswaar maar commercials. Of maar commercials, in ieder geval. Alle patronen van een filmcrew zijn daar ook. En je komt met hele bekende en goede cameramensen te werken. Daar val je dan als, als lichtjongen direct onder. Hè. Dat is jouw directe baas, zeg maar. Dus ik was heel erg bezig met, met, met fotografie en, en licht. En ik wilde daar meer mee. En uh, daar, daar, daar ontwikkelde ik wel een soort passie voor. Weet je, mooi, mooie kaders maken en een ja. mooi uitlichten. En um, toen ben ik dat als freelancer gaan doen. En toen werkte ik op een gegeven moment bij een, um, bij een equipmentbedrijf... bij Stan Schramm. We staan uh, nog steeds, toch? De staan, ja, ja, de, ja, is de dat is echt een filmfamilie. Ja, dat is echt een filmfamilie. <laughs> er zijn ongeveer veertig broers... en die allemaal even enthousiast en eigenwijs zijn. En ze zitten allemaal in de film. En... Um, uh, en toen op een gegeven moment moest ik dus altijd het licht klaarzetten... en soms werd ik mee uitgehuurd met het licht. En op een gegeven moment kwam er een klant en uh, toen stelde Stan mij voor... van ah, dit is Terstal en dat wordt later de bekendste Nederlandse regisseur. En toen liep die klant weg en toen zei ik tegen Stan... hoezo regisseur? Ik zei, ik wil cameraman worden. Zei, ja. Dus zei Stan, nee, nee, nee, dat is niet breed genoeg voor jou. Jij moet, je bent te nieuwsgierig. En uh, je moet regisseur worden. Als je daar nu op terugkijkt, denk je ook dat dat het moment was. dat je realiseerde: ik wil films gaan maken? Of ik wil. Um, nou, dat ik. Regisseur, ik wilde cameraman worden. Eerst. Ja. Ik was heel erg ik dook heel erg in hoe het beeld eruit zag, altijd. Daar, die maar tijd. was dat een moment dat, dat jij dacht: hé, hey, maar regie is misschien ook wel leuk? Ja, ja dat was echt wel wakker gemaakt toen. Hè. Althans, toen. Nou ja, op, op een gegeven moment zei hij: of, of hij zei, je moet een brede maatschappelijke studie gaan volgen, niet Filmacademie. Uh, want technisch weet je inmiddels al veel. Um, maar je moet gewoon je ontwikkelen. Je hebt overal een mening over, maar je weet echt bij God niet waar je het over hebt. Maar, maar je bent wel iemand die de neiging heeft verhalen te vertellen. En ja. je bent nieuwsgierig genoeg om overal in te duiken. Uh, doe bijvoorbeeld politicologie. Maar het gaat niet, dan niet om het papiertje. Maar uh, leer wat over de mensen en over... Zijn, zijn gedrag in de maatschappij, et cetera, et cetera. We hebben, voordat, voordat we natuurlijk het programma begonnen hebben... We aan heel veel uh, studenten gevraagd, maar ook uh, jonge filmmakers van wat. Uh, ja, hebben jullie vragen, naast natuurlijk Ruben. Er uh -huh. uh, zijn heel veel vragen op binnengekomen, sowieso dank daarvoor. Um, en een van de vragen die echt heel vaak terugkwam was... moet ik nou filmacademie gaan doen of moet ik gewoon net als Eddie... heel veel scheid hebben en die camera pakken en iets moois gaan maken? Um, dat hangt heel erg van af hoe je in elkaar zit. De filmacademie is natuurlijk wel... Um, heel goed om heel veel technische kennis uh, te vergaren. En het is natuurlijk een speeltuin... waar je uh, ja, lange tijd dingen kan doen met gelijkgestemden. Waar je met z'n allen zeg maar, aan projecten kan werken. En, en dat, dat kan heel erg leerzaam zijn. En, en, maar je hebt andere mensen die heel erg hun eigen route uh, willen volgen... en die meteen al dingen willen gaan maken... En, al doende willen leren en op hun bek willen gaan en dat soort dingen. En. Uh, ja, weet je, dat je met je eigen infrastructuurtje uh, zorgt dat je projectjes eerst korte films kan maken. En. ja, zo heb ik het dus eigenlijk gedaan. Hè? Want, want, om een beetje dat verhaal af te maken. hoe ik dan tot films maken gekomen ben. Toen. Um, op een gegeven moment. Um, uh, daar ben ik het inderdaad gaan doen, ben ik gaan studeren. En om ook wat, wat te leren over ja, wat was nou de geschiedenis van uh, de arbeidersbeweging... of het liberalisme, of het christendom in Nederland, of dat soort dingen. He, in een proper Duitse jaar kreeg je best wel veel voor je kiezen ja. dingen die ik niet allemaal wist. En, uh, ja, toen op een gegeven moment, in, in, in dat jaar, toen, uh, ik werkte ook als vrijwilliger als tolk voor illegalen. En uh, Spaans en Portugees. En daar had ik dan. Uh, en in die hoedanigheid kwam ik op verhalen van Braziliaan op het spoor. En toen merkte ik bijvoorbeeld dat, dat uh, uh, het wat genuanceerder lag dan dat er alleen maar economische en politieke vluchtelingen waren. Er waren heel veel mensen op, op verschillende redenen hier. En daar ben ik een verhaal over gaan maken. Um, toen heb ik toen bij de broer, bij een andere schram bij de broer van. een van de velen van de velen. <laughs> uh, Dave, die was toen net producent geworden, um, heb ik uh, toen dat script gegeven van, hè, over illegaal in Amsterdam. En uh, dat vond hij leuk, dat werd ingediend, kregen we geld voor. En toen kon ik eigenlijk al vrij vroeg, was ik 27 of zo, kon ik mijn eerste film regisseren. Voor een klein budget, weliswaar. En ook maar een omdat de natuurlijk. Ja, het onderwerp van, van <coughs> Sorry. het onderwerp van illegaal was toen heel erg. Toevallige wijze heel erg uh, op agenda, omdat net die Bijlmeramp was geweest. En ze um, dus kon die, die, die, die film gaan maken. Ik ben er gestopt met studeren. En, um, en die film, die was niet zo goed, vond ik. Um, die was vrij traag en een beetje wonderlijk politiek correct. Ik had nog niet echt een heel erg duidelijk uitgekristalliseerd wereldbeeld, om het maar zo te maar dat zeggen. dat is wel goed veranderd dan... Uh... Ja, politiek correcte, dat is wel een stuk verbeterd, ja. Maar in ieder geval, uh, maar de, dat viel de, de, de recensenten niet zo op dat het niet zo goed was. Ik kreeg behoorlijk aardige recensies. En uh, toen mocht ik een tweede film gemaakt voor iets meer geld. En dat was dan een soort parodie op uh, extreem rechts in Vlaanderen. Uiteindelijk werd het Zeeuws-Vlaanderen, want het mocht niet in Vlaanderen van het filmfonds. Want dan was het geen Nederlandse film meer. En dat was helemaal geen goede, dat was echt een hele slechte film. En... Wel eerlijk dat je dat van je... Ja, maar dat zei. was ook hey, gewoon niet goed. Ik wist film. echt God niet waar ik het over had. Het had. Ik mocht ook de film niet zelf monteren. De, daardoor werd hij eigenlijk nog slechter. Ik had er makkelijk een vijfje van kunnen maken. Maar ja. ik een zeg die nu. En, dat ja, zou het ja. geweest zijn, Nee, dat zou het geweest zijn. Nee, dat het allemaal Het zou sowieso niet... Het zou een vijfje hoogte kunnen zijn geweest. Maar goed. Uh, maar dat, dat viel wel op dat dat niet best was. En daar kreeg ik wel slechte recensies. En toen euh, dacht ik, nou, ik heb er geen zin meer in. Dacht van, A, dacht ik, ik kan het niet zo goed. En B, dacht ik, ik had er gewoon geen goede ervaringen mee, weet je. Want het was, ja, het was gewoon niet prettig. En ook dat je dus niet precies al kon doen wat je zelf wilde. En toen op gegeven moment toen, toen wilde ik stoppen. En toen zag ik op een gegeven moment zag ik een film op, te, uh, nee, op, niet op tv, nee, een bioscoop. Zusje van Robert Jan Westrijk, inmiddels een goede vriend van mij... Maar toen dacht ik, hé, dat kan je natuurlijk ook doen. Je kan natuurlijk ook films gaan maken die je met gewoon met vrienden die je zelf leuk vindt. En dan hoef je nie, aan niemand verantwoording uh, af te leggen. Niet aan omroep, niet aan een producent, niks. kan je helemaal zelf doen. Toen ben ik een camera gaan lenen, heb ik diezelfde, een beroep gedaan, diezelfde vriend van moeder, waar, via wie ik toen die eerste reclameklus uh, had gekregen. En uh, dan kreeg ik een, uh, van het postbank kreeg ik een. een, een een, een, een, een, een kleine subsidiesponsoring van 25.000 gulden. En daar, hebben we toen, en daar hebben we toen die film van gemaakt, Hufters en Hofdames. Dat heb ik toen geschreven met Rolf Engelsma, vriend van mij. En nou, inderdaad in twee weken gedraaid... Met, met, met, met vrienden en kennissen voor de camera. En dat werkte wel. Dat was een stuk minder pretentieus. Dat was veel meer in mijn belevingswereld van mijn generatie toen ik hoefde niet meer dingen te maken over politieke situaties waar ik niks, niet genoeg van wist en uh, ja ik maakte de film die wij toen zelf als groepje toen wilden maken weet je en daar zit ook een deel van de crux in. Je moet de films maken die je zelf wil maken. Je moet niet denken dat het publiek wezenlijk iemand anders is dan jij. Ook daar zijn veel vragen over binnengekomen. Uh, films maken die je zelf wilt maken. Gaan we het zo uh, uitgebreid even verder met je over hebben. Ook uh, Ruben komt nog aan bod. Uh, die heeft nog een paar uh, prangende vragen. Maar eerst uh, muziek. snel Patrol met uh, Chasing Cars. If I just lay here Would you lie with me And just forget the world Forget what we're told Before we get too old Show me your If I lay Snow Patrol Chasing Cars Radio 1. U luistert nog steeds naar de Masterclass. Waarin we Eddie ter stal uh, te gast hebben. Eddie, uh, nog steeds, nacht. Ja. Trek je het nog een beetje? Ja hoor. Ja? Ja, ik was steeds meer wakker eigenlijk. Je zei net tegen mij, zal ik al die dikke koffie erin gooien... of zullen we het nog heel nou, erg Ja, nou, ik heb één koffie erin al. Maar ik, als ik elk uur een koffie... Oké, okay, dus om, uh, om half, uh, half zes gaan we weer een koffie ja. doen. Um, we hadden het net even over het begin. Het begin van je carrière. Mm -hmm. um, er kwam net een uh, berichtje binnen via de mail. En iemand die stuurde, ja, het is misschien wel heel makkelijk te zeggen... Um, maar mijn ouders zijn niet echt, ze uh, boorten me niet echt... En um, hoe is dat bij Eddie gegaan? Dus hoe, hoe, hoe waren je ouders erin? Nou, kijk, weet je, mijn... in de Jordaan was het ook niet heel gebruikelijk... dat je een, uh, dat je een artistiek beroep had. Hè? Ik weet nog, toen ik, toen ik al regisseur was, toen mijn oma nog leefde... toen zei ze altijd van, uh, uh, ga je naar je baas straks... Ja, oma, oh ik ga naar de baas. Niet zeggen dat ik zelf de baas was. Of dat, dat, want dat was zo... Oh, eh, dan zouden ze denken dat ik gek geworden was. Hè? Dan zouden ze tegen mijn moeder zeggen... Die, die is doet heel raar, die zegt dat hij de baas is. Ja. <laughs> maar, uh, uh, nou, mijn, mijn stiefvader was, hè, wat ik zeg, was een Duitse hippie. En die, die, die wist wel veel van film. En, en, en die heeft dat wel gestimuleerd. Nee, mijn ouders hebben eigenlijk nooit iets in de weg gelegd. He, ze, waren ook al nooit, ze hadden nooit geld, dus ze konden nooit echt financieel echt, bijstaan erbij. Maar, um... Was dat wel eens een ding dat jij dacht: van ja, ja, leuk beroep, maar qua geld. Het is niet natuurlijk de meest makkelijke weg nee. in het leven. Nee, het is niet, je wordt daar niet rijk van. Van films maken in Nederland kan je in principe niet leven. Tenzij je misschien kinderfilms maakt, of films gebaseerd op boeken of op bekende tv-series. Maar als je echt je eigen uh, verhalen uh, wil bedenken en zo... dan wordt het in Nederland heel lastig om daarvan te leven. Is dat iets wat jou, Ruben, jij bent beginnende filmmaker... is dat iets wat jou zou afschrikken uh, nu je dit zo hoort? Natuurlijk. Je blijft er altijd over nadenken. Maar op een of andere manier is het toch ook wel een soort van passie... die je moet hebben voor het vak, denk ik. Dus dan moet je wel een manier vinden. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. We hadden het in de auto hadden het al over, over reclames. Mm -hmm. uh, afgelopen jaar werd bij het Nederlands Filmfestival verteld... dat heel veel... Um, tijdens de avond van de commercial... dat heel veel um, regisseurs eigenlijk kunnen overleven... door het regisseren van commercials. Ja. Werkt dat ook zo voor, voor, voor u? Ja. Nou, ik heb... Um... Ik heb eigenlijk in de periode van volgens mij 1998, 1999 tot 2003... heb ik heel veel commercials gemaakt, o, iets van 80 of zo, denk ik. Um, Wat toen nog werd gezien als een beetje vies, toch? Ja, toen was, was dat niet, was not done eigenlijk, hè. Dat uh, onderregisseur werd een beetje op neergekeken. Um, maar inmiddels doen ze dat allemaal, hoor. En het is gewoon de manier om, uh, om geld te... Ik heb het nu inderdaad de hele tijd niet gedaan. Ik ga het waarschijnlijk binnenkort weer doen... Um, ook omdat het een leuke speeltuin is, er is gewoon per seconde film is er gewoon vijftig keer zoveel, of soms wel honderd keer zoveel per seconde film. Eh, dus er is gewoon veel meer geld, je kan veel meer dingen doen. Het is, alleen het zijn natuurlijk niet jouw verhaaltjes. Je bent afhankelijk van of je leuke scriptjes krijgt van een reclamebureau. Dan word jij gevraagd of je een interpretatie maakt. Eh, dus met nog twee andere regisseurs en dan gaan zij een prijs prijskwaliteitverhouding eh, gaan ze bekijken en ik nou, we nemen die en die regisseur... en die interpretatie, die sprak me wel aan. En dan uh, sta je twee dagen te filmen over 30 seconden film. Het is een hele trage wereld. De, de, de, de film, het is een beetje um, schaken ten opzichte van waar filmen snel schaken is. Weet je? En dus als je, als je een tijdje commercials hebt gedaan... en je staat weer op een speelfilmset... dan denk je, als je een dag gedraaid hebt... of een halve dag gedraaid hebt bij een speelfilm... dan denk je, nou, we gaan wel redelijk snel... En dan hoor je van je opname leiden. Ja, maar we hebben nu pas een kwart gedaan. We zijn al halverwege de dag. Ja. Je moet zoveel sneller werken. En je moet het in je eentje doen. Hè. Terwijl in uh, de beslissingen, terwijl bij reclame... dan heb je een, uh, een ervaren creatief team die het ook verzonnen hebben. En dan maak je eigenlijk met z'n drieën de film. Ja. Is het ook voor u zeg maar meer een... ziet u het als een manier van overleven... En... Daarmee uh, geld te genereren om uw eigen projecten te kunnen financieren. Dat je mm. tijd hebt om zeg maar zelf aan je eigen scripts te werken? Mm, meer dat laatste. Je kan niet. Van dat geld dat je het zelf verdient, je films nee, te maken. Maar... maar nee, dat, dat laatste. Ja, ja dat, dat is het meer. En, en daarom zit ik ook sterk aan te denken om dat weer vaker te gaan doen. Is, is geld belangrijk in je leven? Nee, het is nooit. Ik kom niet echt uit een cultuur waar uh, uh, werd gezegd oh. Oh, daar zit geld in, of daar kan je geld mee maken. Ik ben nooit opgevoed met het idee van je moet geld gaan verdienen. Maar is, is, is, is geld voor jou, is, is veel geld voor jou verdienen, is dat ook een soort vorm van succes? Of... Nou, als je wat ouder wordt, begin je het wel belangrijker te vinden, zeg maar. En het was wel prettig toen ik commercials maakte dat ik ja, vaak op vakantie kon en weet ik wat allemaal. Weet je, dat ik, mijn geld ging altijd naar, op aan reizen, zeg maar. En, maar ja, God, als je films maakt. en dan kan je ook weer heel vaak reizen voor die films. omdat je heel veel. Uh, als het goed is. deed je dat ook wel zo expres. Festival. dat je dacht, nou, ik schrijf mijn script mm -hmm. vandaag zo. dat. Uh, nou, er zit toevallig één scène in Maleisië. Het is, uh, wel zo, dat is wel zo met die, met die films. Dat, dat als je het in een film. Een scène, scènes in het buitenland schrijft. zolang dat maar niet binnen is, waar heel veel licht nodig is, et cetera. dan. Is dat, dat zijn vaak de kosten niet. Daar moet je niet voor, voor terugschrikken. Want vaak is het in die landen goedkoper Draai je ook nog eens een keer. En, en de, de reiskosten, dat zijn vaak de kosten niet. Nee. Um, even even iets, iets anders. Waren er momenten in jouw leven... Dat, dat is een vraag die ook heel veel is binnengekomen. Uh -huh. uh, waren er momenten in jouw leven dat je dacht... Eigenlijk wil ik ermee kappen. Ja, vaak. Het, ik heb het er helemaal zat van. Ja. En nu ga ik door. Ja. Is er een moment waarvan je denkt, dat was echt mijn moment... die ik me goed kan herinneren, het kappen maar toch doorgaan moment? staat hier. Nou, dat was heel erg na, uh, na mijn eerste twee films. En het doorgaan moment was dat ik dus inderdaad merkte... Dat, hè, toen ik zusje zag, dat als je dus kleinere verhalen maakt... die meer bij je eigen belevingswereld liggen... dan kan je er veel effectiever iets over vertellen... hoe jouw generatie uh, iets ervaart en zo, weet je, de, de, je eigen wereld. En, um, en dat bleek dan ook te werken toen we met Huftus en Hofdames bezig waren. Hadden we hadden wel echt dat idee: dit wordt een succes. Nou, was het niveau van de Nederlandse film toen niet zo heel hoog. Ja, dat, dat, dat was meer in het land der blinden toen. Maar uh, we hadden wel het idee: dit stijgt wel uit boven wat er in Nederland gemaakt werd. En wat was dan een moment dat je dacht. Ik kan het moeilijk omschrijven maar wat was het moment dat je dacht... Nou, nu gaat het komen, nu, nou, nee, maar, het toen, nu, toen, nu toen, gaat het me toen, lukken. maar toen op een gegeven moment die film af was... toen dachten we van, dit gaat wel communiceren. Dit gaan mensen leuk vinden. We hadden wel eens iets van 500 gulden aan PR-budget. Uh, dus we, we wisten ook niet wel dat er niet honderdduizenden mensen zouden gaan komen. Want die zouden we niet kunnen gaan bereiken. Maar... Um, maar wel dat die film goed ontving En dat was ook zo. Hè? De, de, de pers misbruikte mijn film ook al een beetje om de oude garde een beetje klappen mee te geven. En kijk, ja. veel goedkopere filmen, die is veel beter. Zo kan het dus ook. En Bolkestein schreef toen zelfs uh, een brief van, nou ik heb een, net een film gezien, die kostte bijna niks. En die is beter dan uh, wat er gebruikelijk is. Dus je kan ook met weinig geld een goede film maken. Toen heb ik nog een, een, een brief uh, in de krant, een uh, ingezonden brief uh, geschreven. Zei, ja maar meneer Bolkestein, dat betekent dat het niet het ministerie van cultuur dan die films gaat betalen. Maar sociale zaken, want ja, uh, dat moet toch, mensen moeten toch hun huur betalen zeg maar. Ja, Is, is, is dat, is dat Hufters en of namens je belangrijkste film geweest? Nou, het, het is wel zo. Het heeft me wel weer gestimuleerd om door te gaan. En ik heb toen in dat jaar dat Hufters uitkwam... heb ik toen Rent-a-Friend geschreven. Een komedie over een vriendenverhuurbedrijf. En dat duurde wel weer drie jaar voordat we een omroep hadden. Want dat is in Nederland re relatief moeilijk om een omroep te krijgen. En meestal is dat meer dan de helft van je budget. In sommige gevallen. In de meeste gevallen. Um, het filmfonds gaat meestal wel vrij snel, want die, ja, die kunnen op inhoud beoordelen, hoef niet zozeer naar de kijkcijfers te kijken of naar de identiteit van de omroep dan. En, uh, dus dat duurde drie jaar voordat we een omroep hadden gevonden. En in de tussentijd had ik elke zomer, toen was het elke keer als we bijvoorbeeld in april merkten van oh, we kunnen weer niet gaan draaien in. Deze zomer voor Rent-A-Friend, want we hebben nog steeds geen omloop, ging ik steeds weer een low-budget film maken. Zo ontstond eigenlijk per ongeluk, ontstond zeg maar wat men dan de Jordaan-trilogie is gaan noemen: uh, Babylon, dat was een, een, een film die uit meerdere verhalen bestond. Die was minder goed dan Huftes en Hofdames, want korte verhalen is altijd lastiger. Ik heb nu twee keer geprobeerd een film te maken, dan komen we kom misschien straks nog wel op. Van die uit korte verhalen bestaat... en is allebei wat minder gelukt. Sextet en Babylon. Ook omdat het lang niet. Dan moeten ook alle verhalen goed zijn. Ja. En dat was in beide gevallen niet zo. En toen maakte ik het jaar erop, maakte ik de boekverfilming. En. dat. dat, dat lukte heel goed. Dat, was echt, dat had ik ook in twee dagen geschreven. Is, is schrijven een belangrijk onderdeel van je leven geworden? Ja. Ik vind dat niet het leukste deel van het, het filmproces. Nee, weet je, vind... hebt, je hebt gezegd als ik je mee mag confronteren in een interview... schrijven is niet leuk. Je ja. zit binnen, een beetje tikken en dat is mijn ding niet. Ja. En draaien ja. is haasten en stressen. Maar tijdens de montage ga je echt de film maken. Ja, je hangt precies. in je stoel, je kijkt en je zegt... en zo moet het. Ja, Nou ja, dat ga je echt de film maken. Het zijn natuurlijk al die processen. Maar het is altijd al die elementen van het proces. Schrijven, regisseren, monteren. Maar ik vind wel... Dat het, nou, Eigenlijk komt er nog een, een, een moment voor, dat is het leven. Je leeft eerst, dan bedenk je daardoor iets... omdat je geconfronteerd wordt met iets. Dan ga je schrijven, en dan ga je uh, regisseren en dan monteren. Maar monteren is wel het leukste, is het prettigste... want dan, dat, dat is eigenlijk de plinten van het huis schilderen, weet je. Ik bedoel, je hebt het huis gebouwd, ja. en dan wordt het pas echt, zie je pas echt hoe mooi het wordt. Ja. En meestal als je een eerste versie van een montage hebt... denk je van... Mm, dan, dan, dan waren het, het ruwe materiaal was dan vaak nog beter. Want dan weet je dat het ruw materiaal is. Maar in de eerste versie denk je. dat is het niet, denk je dan vaak. Hè? Ik bedoel, ook zelfs... Heb je wel eens gehad dat je in de montage zat en dacht. wat hebben we in Vredesnaam het afgelopen half jaar gedaan? Dit is toch? Nou, eigenlijk niet. In het begin misschien wel de eerste films. Maar op een gegeven moment weet je wel dat het proces nu eenmaal zo is. dat, op, dat de eerste versie. Uh, wat van horten en stoten is en dat wat minder gepolijst is nog. Maar je weet op een gegeven moment wel waarom je iets gedraaid hebt. En, en dat is ook een ding van ervaring. Je, ja. je weet op een gegeven moment precies waarom je welke shots draait... en waar je ze in de montage gaat gebruiken. Je draait weinig overbodige shots. Het is nu zelfs zo, bij, uh, bij mijn laatste filmdeal, dat we... Maar we hebben één scène niet gebruikt, een treinscène. Maar voor de rest. Oh nee, twee scènes. Uh, maar goed, twee scènes. Maar van alle scènes die we voor de rest gebruikt hebben, we elk shot in de montage gebruikt. Elke sleet, zoals dat heet, zit in de film. Dus dat is heel effectief gedraaid. En, en, en dat moet natuurlijk ook, ook wel. Op het moment dat je weinig geld hebt, moet je ook heel effectief zijn. Het is, uh, maar, het is grappig dat je dat zegt. Op Twitter uh, zie ik hier een vraag van uh, Kimberly. Um, hoi, Eddie. Uh, is het zo dat je in de montage wel eens dingen moet doen waar je achteraf spijt van hebt? Nou, je moet af en toe wel eens... Uh, killing your darlings heet dat, dat is een bekend begrip. Soms moet je wel eens een scène of een paar zinnetjes moet je weghalen. Terwijl het eigenlijk gewoon heel... Als je de sec bekijkt, gewoon hele goede scènes geworden. Of leuke zinnetjes. Ja. Maar die het tempo van de film breken. of hè, Omdat dan een scène te lang wordt of zo. Of, of het uh, een herhaling van zetten is. Uh, soms moet je dat wel met pijn in je hart doen. Maar dat gaat eigenlijk steeds makkelijker. Gewoon omdat je weet dat het, is in, het, het is in het belang van de film Um, belang van de film. Uh, je hebt nu inmiddels, uh, we hadden het net heel even over die Jordaanese drie drieluik. Mm. Daarna heb je weer een drieluik gemaakt. Ja. Uh, wat, wat, wat heb jij met die drieluik? Nou, het is ook wel vaak zo. Het werkt verkooptechnisch wel goed naar het fonds toe. Dat je zegt, dat is een deel van mijn. Ik ben, ik, ben oeuvre, ik ben een euphra aan het opbouwen. <lacht> maar een thematische oeuvre, Nee, maar het. het um, nou, dat Jordaan Drieluiken is iets. Maar nou, laat ik het anders dat vragen. Dat welke rode, de, de, welke de, de, rode draad loopt er door je films? Um, welke rode draad? Nou, omdat het eigenlijk is. De, de, als je het breed bekijkt. dan is het toch wel een beetje een optekening. van Nederland in de periode waarin ik ben opgegroeid. Ik wil, soms wat, uh, uh, wat implicieter en soms wat explicieter. Bijvoorbeeld, Simon is echt. Ontstaan omdat ik echt een film over Nederland wilde maken. Omdat ik met zeg maar de films daarvoor, hè, de het Drieluik, om maar zo te zeggen, plus rent a friend die ik na drie jaar wel kon maken. Dat was ja. eigenlijk mijn eerste normale budgetfilm. En normale budget heb, is toch altijd dan heel weinig, dus dan 600.000 uh, euro zou het zijn in euro's. Um, op een gegeven moment was ik dus met die films uh, veel naar festivals geweest in het ja. buitenland. En, um, en toen zaten we in volgens mij 2000 ongeveer. En toen op een gegeven moment had ik zoiets. Ik, ik krijg zoveel vragen van pers en publiek in het buitenland. over heel cultuurspecifieke dingen hè, in mijn films. Waarom hebben we bijvoorbeeld de oude... De, waar met een van de personages in Hufters en Hofdames. heeft die twee vrouwen als ouders. waarom wordt er wel gebloot? En is dat normaal? En heeft men wel commentaar op cocaïne? Weet je, dat soort dingen. Um, ik merkte dus dat heel veel vragen niet zozeer over mijn films gingen, die eigenlijk gewoon een soort romantische comedies toen waren. Maar over uh, de maatschappij waarin die verhaaltje zich afspeelde. Dus dacht ik: Weet je wat, als ik nou eens een film gemaakt, echt over Nederland. En ja. eigenlijk met allemaal heel specifieke dingen, zoals die in Nederland. Uh, die met dingen die exotisch zijn voor mensen in, in, in, in het buitenland, of in vele buitenlanden. In is dat landen, ook de basis is... geweest voor je succes, dat ingrediënt? Nou, de, de, ik probeer dat, laten we straks proberen Simon te ontleden waarom dat dan gewerkt ja. heeft. Um, ik dacht van als ik nou eens een film ga maken waarin ik, het land waarin ik ben opgegroeid, um, waarom ik denk dat dat zo succesvol is en zo'n prettige samenleving is. Dus een soort stiekeme propaganda, moet het maar zo te zeggen. Maar dan niet met een opgeheven vingertje, ik heb daar allemaal wel trucjes voor, voor toegepast. Maar Simon is dus heel nadrukkelijk. Eigenlijk voor de buitenwacht bedoeld was het. Wat dan bijvoorbeeld voor drukjes? Um, nou, kijk, Simon... Oogenschijnlijk is dat een film die over vriendschap... en, en, en, en af, af, Althans, als je het vanaf de buitenkant bekijkt... dan zou het een film zijn over het homohuwelijk... over de, ons drugsbeleid, over euthanasie. Over Nederland dus eigenlijk. Maar het is gemaakt als een, een, een, een, een, een, vriend, een vriendschapsverhaal. Het, uh, over afscheid en dat soort dingen... over hele herkenbare dingen... in een situatie die voor mensen buiten Nederland... of buiten West-Europa of Zuid-Europa... Um, misschien heel exotisch lijken. De bedoeling was dat ondanks dus dat die dingen allemaal spelen... dat mannen met elkaar kunnen trouwen... dat je hier een koffieshop kan hebben... dat de gevoelens die we hebben niet zo gek van afwijken... van iemand in Griekenland of in, op Cuba of in Libanon, whatever... Um, dat was een beetje het trucje erachter. En dan de, de vorm die ik gekozen heb... is inderdaad dat vriendschapsverhaal over afscheid. Maar dan, als je dat dan nog technischer gaat bekijken... is het ook heel klassiek een coming-of-age-drama. Dus de, je ziet gedurende de film iemand... waar we ons mee gaan identificeren... Um, zie je ouders, zie je volwassen worden... zie je man worden en... en hè, Camille in deze film dan. Ik heb daar bewust aan een homo voor gekozen... waar we ons daarmee moeten identificeren. Wat ook dan exotisch is voor een heleboel landen. Heb je dat expres zo gedaan? Dat je dacht, ja. misschien dat kan in het buitenland wel werken? Ja, dat was echt, dit was echt wel een film... om Nederland voor te stellen in het buitenland. En, en, en hoe is dat... Ge ge ontvangen in het buitenland? Eh... Uh, ja wel, wel, wel goed kijk je moet alleen niet onderschatten dat op het moment dat je naar een festival gaat in, in, in, in Tunesië of in India of, of Cuba of Chili dus ik zijn in heel veel landen geweest met die volgens mij echt wel 25-30 landen met Simon um, kijk de mensen die daar naartoe gaan dat zijn natuurlijk over het algemeen wel vrijzinnige liberale mensen ja. die ook soms ook wat gereisd hebben of films gezien hebben uit die culturen dus die schrikken wat minder dan de man in de straat dat zou doen. Heb je maar, er wel eens echt verbogen reacties op gekregen? Jo, nee, ja, zei, zeker, of? natuurlijk. ja. Nou, het zijn ik, toch best wel enge onderwerpen Ja, ja ik, ik bijvoorbeeld in Tunesië gingen een keer een aantal fundamentalisten met baarden die gingen dan door het gangpad rennen boos en zo. Grieks als ze kleren kapot scheuren en schreeuwen, Hallo akbar en weet ik wel. En um, maar de, de, hoe dan de rest van het publiek reageert... dat is gewoon uh, schreeuwen dat die mensen hun kop moeten houden. Ze proberen te laten struikelen in het gangpad. Ja. En naderhand nou, tijdens de Q&A zeggen van... Uh, ja, geef deze mensen geen vinger, weet je. Anders nemen ze de hand en uh, uh, wij kennen ze. En wij hebben er last van. Maar, maar wat ik fascinerend vind, is dat jij zegt van... ik heb, ik heb Camille gekozen als, uh, als homo. Ja. Eigenlijk expres als ik het even heel bot mag zeggen, om te scoren in het buitenland? Nou, niet te scoren, nee, zo moet je het ook niet Op Hoe zie je het, verkeerd? Nee, het is. Nee, ik presenteer ze maar, die vrijzinnig liberale samenleving... maar ook natuurlijk wel naar binnen toe. Je hebt hier natuurlijk ook zat conservatieve mensen. Maar het is wel zo dat je maar je is is er best wel best best bewust voor best... gekozen ja. dat het zou werken. Ja, maar ja, het is wel effectbejagd in die zin. Maar zou je, dat, zou je dat jonge filmmakers ook aanraden? Of zou je denken van, die moeten gewoon helemaal in hun eigen ding doen... of die moeten er een beetje over nadenken van wat werkt in een film? Nou ja, soms moet je, moet je diplomatiek zijn en tactiek gebruiken. Maar je moet wel de films maken die je zelf wil maken. Simon is wel een film die ik zelf wilde maken. Ik wilde iets vertellen over de, de vrijzinnige cultuur... waar ik in was opgegroeid. Een soort seculiere uh, vrij, vrijdenkerscultuur. Waar ik, ik ben toch een beetje in een soort halve hippiewereld opgegroeid. <laughs> en Het veel in de coffeeshops. Ik dacht, ja, in Amsterdam in, in de tachtiger jaren... leefde men wel op een manier waarvan je denkt van... Ik gun ook de mensen in Pyongyang, in Teheran, gun ik in Amsterdam. Ja. Dus ik wilde wel een positief beeld schetsen. Maar daarnaast wilde ik ook gewoon een interessant verhaal vertellen. De vriendin van mij, die was, uh, mijn beste vriendin, die was kort daarvoor uh, overleden aan uh, een hersentumor. Dat was ook een zeer uh, levenslustig iemand. En um, uh, die heeft ook euthanasie gedaan. Dus ik wilde ook wel degelijk iets over de uh, genadige dood. Uh, Vertel. Ik vond het wel een belangrijk verhaal. Ik had dat van dichtbij meegemaakt. Ik voelde mij daardoor... Eh, ik kende procedureel en emotioneel hoe dat werkte met euthanasie. Dus ik vond het ook belangrijk om dat verhaal te delen. Dus eh, soms komen er elementen bij elkaar. Dus alles bij elkaar was het wel op dat moment de film die ik wilde maken. Ik had Op een gegeven moment had ik me bekwaamd in het vak. Hè? Dat was bijna een soort... Die romantische comedies waren bijna een soort voorstudie geweest. Ja. Verhalen die uh, minder relevant waren. Want aanvankelijk had ik mij echt vertild aan belangrijke politieke verhalen zoals over de, de, de, de met, met transit ging dan over uh, de, de, de illegalen en over extreem rechts in ja, uh, Walhalla. En op een gegeven moment dacht ik, eerst, nee, laat ik eerst maar eens het vak onder de knie krijgen. En iets meer het idee hebben dat ik weet waarover ik praat maatschappelijk. Hè, dat ik me als mens ontwikkeld heb. Uh, voordat ik iets ga doen. En Simon was wel een combinatiepunt op dat moment... dat ik dacht van, ik ben er klaar voor om een verhaal te maken... dat groter en belangrijker is. Uh, ik heb de, de, de, de tools onder de knie. En nu kan ik dat gaan doen. Nu weet ik precies wat ik doe. Ik weet welke, welke uh, trucjes ik toepas. En uh, ik kan inmiddels het publiek een beetje sturen. Iemand vraagt hier of de sms... of uh, Simon je grootste succes is geweest. Ja, maar ook dat was natuurlijk allemaal wel heel relatief. Kijk, Simon is natuurlijk... Um, we, hadden, we hebben nog steeds het kalveren record met Simon. We hebben uh, vier kalveren en drie nominaties, geloof ik. Ja. Mm. En, en ook de grotere kalveren hadden we, hè, dus de belangrijkere kalveren. Um, dus in die zin, qua ontvangst en de recensies en, en um, lang zijn we, hoe heet dat, de beste Nederlandse film ooit op internet uh, geweest. Toevallig is nu, achter groepers huilen niet. Oh, dat is nu oh. ingehaald. Ja. En dat schijnt een hele mooie film te zijn. Hoe ik heb je dat nog... Nee, ik heb hem nog. Ik weet ook niet waar ik hem kan gaan zien. En um, dat is sowieso een beetje vaak het probleem met Nederlandse films. Maar die, die, die moet ik ergens wel gaan zien. Um, maar het is ook allemaal maar relatief in, in, in termen van, van bezoekersaantallen. Want kijk je naar een film als uh, uh, uh, uh, hoe heet dat? Um, van van, van Kluun. Nee, maar van Klun, of het. Zo. Komt vrouw bij de dokter. Komt de vrouw bij de dokter. Um, daar zijn meer dan tien keer zoveel mensen in geweest. Ja. Was dus je daar jaloers is... op? Op dat soort bezoekersaantallen natuurlijk, ja. Maar je weet gewoon op het moment... Uh, de merknaam van het boek, dat werkt zo uh, door. Mensen hebben dat boek gelezen. En ik weet nog toen Simon, uh, al die kalveren in uh, de Roulatie kwam... waren nog altijd maar volgens mij iets van 18 bioscopen... die hem überhaupt hebben wilden. Ja. Uh, en, um, en daar hadden de recensies had dat dus nauwelijks invloed op. Um, en terwijl bij de vrouw bij de dokter er waren wel misschien wel 200 bioscopen. Of weet ik niet. Weet je, ja. Maar ja. vele malen meer. Dus dat is echt een andere wereld. Maar waar kiest u dan liever voor? Uh, grote getallen of een persoonlijke film? Ja, persoonlijke film... En anders zou ik, ik op boeken gaan verfilmen. Ja. Nee, ja, ik heb wel veel boeken aangeboden. Heb je er wel zo over nagedacht? Dat je dacht, weet je wat, ik ga nu gewoon lekker makkelijk scoren. Ik ja, heb hier een boek is, liggen. Ik heb inderdaad een... een, een uh, nou, ja, vaak, ik heb wel vaak boeken. En die films, die worden aan naderhand ook gemaakt. En bijvoorbeeld toen Simon... Uh, want bij Simon duurde het ook nog drie jaar... voordat we een omroep hadden. Men geloofde er niet in. Men vond het script niet goed. En, uh, je hebt natuurlijk als je script maakt... niet alleen te maken of het script goed is... Maar je hebt ook te maken met de aan, met de, al dan niet, uh, dat de mensen die het lezen de aanleg hebben om dat te herkennen. Ja. Um, en dat is niet altijd uh, zo. En bij Simon duurde dus ook heel lang voordat, uh, voordat die film landde in Hilversum. Uh, ja. En toen het eenmaal zo was, toen was op een gegeven moment de VPRO die zei van, terwijl hij vaak bij andere omroepen had gelegen en die daar niks in zagen, toen zeiden ze, wij hebben nog geld, nodig, geld over voor een halve film qua uh, kijk- en luistergeldbudget. Uh, en um, kunnen jullie het doen voor de helft? Want betekent ook dat je filmfonds dan ook minder wordt. Ja. En zo. Dus toen hadden we opgegeven... het was iets van 900.000 bijna, hadden we. Um, konden we daar die film voor maken. En wij dachten, van als we het op 16 mm doen, korter gaan draaien... en iedereen doet het voor 40% van het salaris... dan kunnen we het doen. Want iedereen geloofde wel van de makers, althans in de film. En dat zijn we toen... Um, dat zijn we toe gaan doen. En uh, ja, dan weet je dat je sommige dingen... Je kan bijvoorbeeld niet een pruik laten maken... maar je moet uit, uit een doos pruiken van een andere film moet je kijken... of die, weet je, je pruiken hebben die een beetje passen of dat soort van dingen. Van Sinterklaas in de vertreksteen in stoomboot. Uh. Ja, weet je, ja. Dat, dat soort dingen. En, uh, maar goed, in ieder geval, wat toen ook speelde... toen we nog net geen omroep hadden, maar wel geld van het filmfonds... Toen was er een andere grote film, uh, gebaseerd op een boek, die ik kon doen. En um, toen heb ik echt zitten twijfelen. Ik dacht van, nou, gaat Simon ooit nog wel door? Als ik dit doe, dan verdien ik vier keer zoveel. En ik hoef het niet zelf te schrijven. En, um, en dan maak ik in ieder geval een film. Want Simon leek echt uh, te stranden in, in, in het, ja, ergens tussen de veren van het Gooise matras. Ja. En uh, gelukkig uiteindelijk heb ik dat dan niet gedaan. Ik kon daar uh, weerstand aan bieden, zeg maar. En uh, ik maakte toen ook nog commercials, dus ik kon op een andere manier kon ik mijn geld ik kon verdienen. Op vakantie. Ja. En um, dus ik ben toen niet gezwicht voor uh, die bedragen. En uh, ben ik toch En uiteindelijk heb ik dat veel meer gebracht. Ik kon veel vaker op vakantie, want ik kon ja. 30 keer naar uh, een, een exotisch land. En uh, en dat vind ik misschien trouwens nog wel het leuke... het leuke misschien nog te monteren is dat je... op een rare locatie in Kolkata of, of in Argangels... daar heb ik zelfs nog een keer geweest... En ergens aan de Poolcirkel in Rusland... dat je met mensen uit een, met een totaal andere ervaringswereld... naar jouw film kan kijken. Uh, dat je naderhand het erover kan hebben. Dat je, dat je kan bespiegelen over wat voor land woon jij... wat voor land woon jij. Dat is eigenlijk nog wel het mooiste. Ja... Over dat, dat geld schieten, daar, willen we, daar zijn nog veel vragen over binnengekomen. Dus daar willen we het uiteraard mm -hmm. zo meteen nog even over hebben. Um, we, hebben een, we hebben een muziekje klaarstaan van Herman Benja, Benjamin Herman. Mm -hmm. um, hoe even voor de mensen thuis, dat is iemand die veel muziek voor jou heeft gemaakt. Ja, voor Deal. Hoe, hoe belangrijk is muziek in films voor jou? Ja, heel belangrijk. Ik bedoel, denk maar eens uh, Paris, Texas zonder de muziek van Ray Hooder. Uh, de, de, de Sergio uh, uh, Leone film zonder de muziek van Ennio Morricone. Dat is heel belangrijk. Dat kan een heel belangrijk element zijn. Want jij zei net, de, de, uh, deze, deze plaat van Benjamin Herman is ook echt uh, uitgekomen. Mm -hmm. Ja, die is vorige week en, een uh, enorm week. succes geworden. Ja, over vier niet. en vijf sterren en zo. Want, en op, want zei een zelfs, van, de, en, he, dat een van, van de recensies zei zelfs, met zo'n soundtrack heb je geen film nodig. Nou, laat ze dan maar eens naar de film gaan kijken. Die is namelijk ook heel goed gelukt. En die komt in september komt die uit. Is dat, is dat wel eens lastig? Want je moet toch iemand brieven wat jij in muziek wilt. Ja. ja, nou ja. Eigenlijk ik... moet je iemand beelden in muziek laten maken. Ja, en, en, en ik had heel erg bij Benjamin zoiets. Want we willen echt een beetje een hele zwoele Latijnse film we maken. Die zich voor een groot deel in, ba in Barcelona afspeelt. Een romantische komedie. Een zwoele, soort semi-erotische uh, vertelling. En Benjamin heeft heel erg dat chique dat we. Dat we nodig hadden voor de film. En zijn saxofoon. die praat zo, dezelfde taal van de beelden. die ik wilde maken. En we begrepen elkaar heel goed. toen we. ja, hij had het script gelezen. En, en, maar hij is een heel intuïtief iemand. En. Uh, en een echt een geniaal iemand ook. En, en hij heeft. omdat hij echt gewoon heel slim is. en heel. een half woord heeft hij genoeg aan. Het is ook een kwestie van communicatie. De juiste bijvoeglijke naamwoorden. zeggen waardoor iemand begrijpt. wat voor klankkleur of iets. Wat je bedoelt. Ja. Maar, hoe werkt dat proces? Gaat u eerst monteren en dan komt de muziek? Of zegt u, geeft u. Dat kan allebei. Uh, soms kan er wel muziek. Ik heb een keer met, uh, met Remo van Groene Groenewoud, die had muziek aangeleverd van tevoren. En anderen maken weer muziek zoals Paul de Munnik, als ze de filmen zien. Bij Benjamin zat het een beetje er doorheen het vooraf had gemaakt. En ook het andere dingen. Hij bleef ook steeds aanpassen, nu nog steeds. Oh, nu, niet meer, nu niet meer, maar tot, twee weken, tot twee weken geleden, <laughs> geleden nog steeds. Eddie, ja. Eddie, we gaan naar Benjamin luisteren. Uh, dank voor het luisteren, ook naar het eerste uur van, uh, van de Masterclass. We zit hier nog steeds met uh, Eddie Terstal. Uh, mocht je trouwens vragen hebben of mocht je uh, dingen willen weten van Eddie... je kan ook altijd eventjes bellen. Dat kan op 0800 112. Dus 0800 112. En uh, dan gaan wij ondertussen even luisteren naar Benjamin Herman. Uh, jongens, alvast bedankt. En uh, zometeen uh, meer van Eddie ter Koffie. Koffie. Koffie. Heerlijk. Klaar.